Joris Dubinitski met het NOS-journaal. Honderden men de eenheid in Nederland te bevorderen. De initiatiefnemers willen dat een samenleving met veel culturen... ook een hechte eenheid kan vormen. De Mars begon om 1 uur bij de Amsterdam Arena... en gaat richting het Museumplein. Het is de bedoeling dat de aanwezigen daar massaal het cijfer 1 vormen. In een tankshop langs de A15 bij Hardingsveld-Giezendam... is een grote vechtpartij geweest. 15 mensen zijn opgepakt... Ze gingen rond 5 uur vanochtend met elkaar op de vuist. Toen de politie aankwam bij het tankstation was het een chaos in de zaak. De winkel lag bezaaid met snoep en andere etenswaren. In Overijssel en Zeeland waarschuwde brandweer voor natuurbranden. Het risico erop is iets groter vanwege de hoge temperaturen en omdat het niet regent. In natuurgebieden in de provincies wordt aangeraden om geen vuurkorven aan te steken of te barbecuen. Schilders die morgen willen staken worden bedreigd met ontslag. Dat zegt vakbond FNV die de staking organiseert. Vrijdag voerden zo'n 100 schilders actie. Ze zijn tegen een nieuwe CAO waardoor ze er volgens de FNV 1800 euro per jaar op achteruit gaan. Ook krijgen ze minder seniorendagen. Medewerkers van meerdere schildersbedrijven zouden een mailtje hebben gehad waarin staat dat staken neerkomt op werkweigering en ze mogelijk worden ontslagen. In de Jordaanse hoofdstad Amman is een schrijver doodgeschoten... die vorige maand was opgepakt. Hij had een tekening op Facebook gedeeld... die werd gezien als anti-islamitisch. De schrijver zegt dat hij alleen de spot wilde drijven met islamitische staat. Vandaag zou hij voor de rechter in Jordanië moeten komen... maar voor de rechtbank werd hij doodgeschoten. Het weer dan nog, later vanmiddag meer bewolking en kans op wat regen. Met 22 tot 26 graden is het behoorlijk warm voor de tijd van het jaar... Dit was het NOS-journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Sohoka van de ANWB. In de randstad staan files op de A1 richting Amsterdam. Tussen Naarden en Knopend Muidenberg, 5 kilometer door werkzaamheden. Daar is namelijk de hoofdrijbaan het hele weekend dicht. Daardoor sta je ook in de file op de A6 richting Muiden. 4 kilometer tussen Almere stad West en Knoopend Muidenberg. Op de A9 Amstelvee richting Alkmaar. Er staat 10 kilometer tussen Afrit Haarlem Zuid en de Wijkertunnel. Dat komt door een ongeluk met een motorrijder. In de tunnel is maar één rijstrook open. Je hebt meer dan een uur vertraging. Tot zover de verkeersin. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Van deze moeten we weer een keer draaien op de radio. De hele tijd niet gehoord. Deze van Rick Astley. I'm never gonna keep you up. Het is 6 over 2 in Zandvoort. Een goede middag en welkom bij Zandvoort op zondag. En wat voor zondag, schitterend weer in Zandvoort. En natuurlijk heel veel gezelligheid in het centrum. Het 19e Chantier en Festival is in volle gang Albert Jan. Ja, je bent er vanmorgen geweest bij de opening. Hè? Ja, het was mooi. Het was Wat echt heel mooi. Hoe was, hoe was de sfeer? Ja, geweldig. Ja, geweldig. Dat weer erbij. En uh, ja, je gaat weer zoveel, mooie, mooie, mooie optreden. Je gaat zo, je zoveel jaren weer terug in de tijd. Hè, met ja. al die kleding en met al die zeemansliederen. Ja, vanaf vanmorgen. Goedemiddag luisteraars en kijkers. Niet te vergeten. Uh, wederom drie uur live vanaf de Tolweg 10A. Uw enige echte lokale zender ZFM. Je zou het niet zeggen als je er buiten kijkt, maar het is herfst. Ja, ja nou, ja, nou ja. oké. Okay. Dus ik kan er niks aan doen. Afgelopen donderdag is hij begonnen, de herfst. Maar goed, wij gaan er weer drie uur live radio voor u maken. Met van alles en nog wat. Uiteraard rond de klok van half drie hebben we het weerbericht. Blijft het zo, wordt het nog beter? Je weet het niet. Maar na half drie weet u het wel, want dan hebben we het weerbericht gehad. Half vier de evenementenagenda. Nou, hij is iets korter dan gisteren, want ja gisteren valt af... Hè, met het Oktoberfest en meezingavond van André Hazes. Maar desalniettemin is het nog een heel pakket geworden. Er zijn weer van allerlei leuke dingen te doen... in en rondom ons prachtige dorp Zandvoort. Daarover rond de klok van half vier meer. Het Dieren van de Week, hij luistert, zij luistert naar de naam Marie. Met Thomas. Met Thomas, ja, Thomas, als je Marie neemt, moet je Thomas ook nemen. Maar hoe dat zit, dat hoort hij allemaal rond de klok van half vijf en het gedicht van de week. Gisteren zaten we in de herfstveren, vandaag blijven we lekker in de herfstveren. Dus het centrale thema van het gedicht van de dag is de herfst. Uiteraard hebben we Zandvoorts nieuws in het kort. Uh, we volgen natuurlijk voor u de eredivisie voetbal... en natuurlijk ook het overzicht van de reeds gespeelde wedstrijden... dat rond de klok van tien over half drie voor de eerste keer. En... Wat gaan we nog meer doen? We hebben natuurlijk pit Report, want volgende week barst het geweld weer los in de Formule 1. Maar er is natuurlijk tussentijds allerlei nieuwtjes uit de Pitsstraat. Dat rond de klok van kwart over vier. Dus ik zou zeggen, genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren naar uw enige echte lokale zender ZFM. En dan sluit ik me weer helemaal Nieuwe bij aan. aan. Ja, zeker. Oh, en we hebben ook lekkere muziek vanmiddag. De hele computer zit weer bomvol met heerlijke muziek. Die hoort tussen 2 en 5 bij CFF Sanford. Goedemiddag, en hier is Kaigo and here for you. We'll be passing by, and they'll be waiting time. Just waiting for no And while they're chasing doors, we'll be dancing in the dark. And the fire in the hearts will be blowing up the stars. Now we're coming through. you've had enough and ZFM even lekker meedansen met deze singer van Kaigo. en here for you. ZFM is niet alleen op radio, maar ook op tv. Levert het ritme van Zandvoort ook op tv. ZFM Text TV op kanaal 45. -M -M. En digitaal te ontvangen op kanaal 40. Hier is Joe Kokker. Een feestje weer op de zondagmiddag op de radio. het Jan, lekker hè? Heerlijk, gauw houden. Joe Coccaire. Joe Kokker was dat. En de summer in the city. De 16 over 2 geworden, Zandvoort. Een goedemiddag. Leuk dat jullie allemaal luisteren. En blijf dat vooral ook doen. Want we hebben niet alleen uh, lekkere muziek, maar ook informatie voor Zandvoort en de regio. En het is tijd voor Zandvoorts Nieuws in het kort. Ja, na het zes zijn er alweer uh, enige uh, commissievergaderingen geweest. Maar dinsdagavond begint het weer voor de gemeenteraad en een volle agenda aanstaande dinsdag op 27 september voor de gemeente, voor de volksvertegenwoordigers van Zandvoort. Zo buigt de raad zich over de toetsingscriteria van de strandbungalows, de gewijzigde, de gewijzigde zonekaarten en de nota van beantwoording naar aanleiding van het participatietraject. Verder moet de raad in de buidel tasten. Er ligt namelijk een aanvraag voor, om een krediet van 300.000 euro beschikbaar te stellen voor de herinrichting van het stationsplein en de koperpassen. Pas Serel. De heer Berensen van de oudere partij Zandvoort wordt voorgedragen als buitengewoon raadslid. Meer informatie kunt u uiteraard terugkijken, op de, teruglezen op de website van de gemeente Zandvoort. En de VVD uh, maakt er ook gelijk gebruik van, want die brengt namelijk een motie over de windmolens in de raad aanstaande dinsdag. Nu het onderzoeksrapport IJmuiden ver is uitgebracht, moet alles in het werk worden gesteld om windmolenparken dicht bij de kust te voorkomen. Er is immers een goed alternatief. Dat is wat de VVD-fractie de gemeenteraad eh, aanstaande dinsdag eh, wil laten uitspreken. De VVD hoopt dat alle fracties daarin meegaan. Eerder werd deze motie al in andere kustplaatsen unaniem aangenomen. En even een nieuws over de kunstbankjes in Zandvoort. Sinds 2011 staan er vrolijke bankjes op het Raadhuisplein, Badhuisplein en Boulevard. Door intensief gebruik en de weersomstandigheden zijn ze beschadigd... en aan een flinke opvisbeurt toe. Tijd voor nieuwe plannen. Het team van Kunst op School heeft aangeboden om samen met de kinderen... een nieuwe serie te maken tijdens de kinderkunstlijn 2016-2017. Het thema waar de scholieren zich door laten inspireren... is een dankbaar en veelzijdig thema, namelijk vrijwilligers in Zandvoort. De kunstbankjes die nog goed worden, die blijven bewaard. Dat zijn de circuitbankjes en het bridgebankje. Alle kunstbankjes die straks klaar zijn in het voorjaar van 2017 krijgen een nieuwe locatie, namelijk dicht bij de kinderkunstenaars... speelveldjes, sportvelden en scholen. Tot zover. Dat was het Salvers nieuws. In het kort na te lezen uiteraard ook op onze eigen CFM-app. CFM zelf op zondag bij je tot aan vijf uur vanmiddag. You wasting time, playing no We don't really need to know Cause you're here with me now, I don't want you to go You're here with me now, I don't want you to go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 I want you to go Maybe we're perfect strangers Vrijdagmiddag tussen 3 en 5, dan hoor je ze bij CFM Lost komen. De 40 beste hits uit Europa in de Eurobreakdown met Maurice Mulder. En deze single die je zojuist hoorde, staat ook in onze eigen hitlijst. Lekker een Een heerlijke gouden op de zondagmiddag bij CFM, Jorden ILO en The Living Thing. Ja, het Shanti en Zeeliedenfestival Festival is vanmiddag in Salvoort gestart. En op dit moment in volle gang bij diverse cafés, live optredens van de Chanties Albert Jan. Ja, en het is zelfs de 19e editie alweer van het Shanti en Zeeliedenfestival. Festival... En dus zoals gezegd op vijf locaties vandaag in het centrum, één op het strand, treden vandaag tien koren op met diverse repertoire aan shanties en zeeliederen. Shanties zijn vooral traditioneel, van oud-her-werkliederen, gezongen op grote schepen. Het krachtige refrein werd luidkeels meegezongen en bepaalde het tempo van de werkers. En dus het schip. Zeeliederen zijn zowel klassiek en modern. Het zijn levensliederen, meestal over vissersleed en zeemansleiden. Dus u kunt uh, uw hart ophalen als u daar een liefhebber van bent... want vanaf kwart, voor tien, uh, kwart over tien vanmorgen is de zaak al bezig... en om twaalf uur was de officiële opening op het Raadhuisplein. En het wordt allemaal afgesloten om kwart over vijf... met een me samenzang voor alle koren en publiek op het Gasthuisplein. Uh, wilt u nou kijken waar de diverse chantikoren uh, en zeeliederen... Uh, orkesten optreden. Het is in ieder geval op Kerkplein... Gasthuisplein, Haltestraat, Dorpsplein en Strand. Kijk het anders even na in de Zandvoortse krant... of ga even naar de website www.shantiaanzee.nl www.shantiaanzee.nl dus Vandaag is Zandvoort terug in de tijd... met het 19e Chanty en Zeeliederen Festival. Ja, en ik was vanmiddag ook nog even bij de opening. Maar het ziet er echt prachtig uit. En het weer werkt ook mee. Dus gewoon gezellig naar het centrum van Stanford komen. En meegenieten van de shanties. Yo Todos esos besos que te dar. A mí no me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 De radio en het zonnetje erbij is voort. Wat willen we nog meer? Door de Erik Ecclesias en Duella El Corazon. En daarmee werd het uh, bijna half drie. Tijd voor het uh, weerbericht. Gaan we dit mooie weer houden, albert -Jan, Of uh, gaat dat uh, veranderen? Dat ga ik je nu uitleggen. Oké, okay, ik ben heel benieuwd. Het is vandaag aanvankelijk prachtig nazomerweer... met volop zonneschijn. Pas later vanmiddag neemt de bewolking toe. Maar het blijft tot de avond droog. De matige en aan zee vrij krachtige zuidenwind draait naar zuidwest en de temperatuur stijgt naar waarden tussen de 22 en 24 graden. Vanavond is het bewolkt en valt er enige tijd buiige regen. Komende nacht is het weer droog met opklaringen. De west tot zuidwestenwind is overwegend matig en de temperatuur daalt naar een graad of 13. Morgen zijn er naast wolkenvelden ook perioden met zon en het blijft droog. De zuidwesten wind waait overwegend matig... en de temperatuur is wat lager en stijgt naar een graad of 18 à 19. In de avond en nacht naar dinsdag is het bewolkt en valt er weer wat regen. Het koelt af naar een graad of 12. Dinsdag is het weer droog met perioden met zon. De wind waait matig en aan zee vrij krachtig uit het zuiden tot het zuidwesten... en de temperatuur is op een graad of 20 nog steeds niet verkeerd... voor de tijd van het jaar. Opnieuw valt er in de avond enige regen en tot slot woensdag... Woensdag is het overdag ook weer droog met aanvankelijk nog veel bewolking. Maar gaandeweg de dag komt steeds vaker de zon tevoorschijn. De wind waait uit het westen tot het zuidwesten en de temperatuur stijgt wederom naar een graad of. Te winter. oké, het dak gaat er weer af. Aldus Rico Schreuder. En wil je het weer nalezen? Ga dan naar www.ricoweer.nl of kijk ook eens op www.meteopagina.nl. Dat was het weer. Zie het een graadje of twintig de komende dagen helemaal geen verkeerd weer. Dus we gaan er lekker van genieten hier en zo voort. We noemen het gewoon een nazomer in de herfst. Wat willen we nog meer? Nou, de strandpavio's zijn nog open, dus geniet er met z'n allen eventjes van. Hier is Carly Simon. The party like you were walking. Your us veel gouden oude muziek op de zondagmiddag bij CFM. Joor de Carly Simon en Jor so Ja, afgelopen dinsdag was het een grote feest tijdens de Buma Awards. De uitreiking van de, de Buma Awards. Voor uh, onze eigen Zandvoortse zanger uh, Yves Berensen. Weet jij er meer van uh, Albert-Jan? Veel meer. Veel meer, <laughs> nou, laat me horen dan. Yves Berensen uit Zandvoort gekozen tot grootste talent 2016. Afgelopen dinsdagavond is Yves Berendsen tijdens het Buma NL Awards... door het publiek tot grootste talent van 2016 gekozen. Berendsen stond niet met de eerste de beste zanger, zangeressen... en nieuwe amateurs van het Nederlandse muziekproduct op het podium. Marco Bossato, meest succesvolle album populair... André Hazes Jr., meest succesvolle album Hollands, Meets... gedraaid in de Nederlandse horeca. Meest gestreamde tracks, Hollands en Meets, succesvolle single. Guus Meeuwers, meest succesvolle auteur. En Gerard Joling, een Lifetime Achievement Award kon er eveneens een award ophalen. Dus Be Yves Berendsen, het grootste talent uit 2016. Yves, van harte gefeliciteerd. En hier is hij met Droomfruil. De single van onze eigen Yves Weerense. En droomvrouw, niet voor niks. Het talent van 2016. Afgelopen dinsdagavond heeft hij de prijs in ontvangst mogen nemen. tijdens de Buma NL Awards. Ja, het is weer tijd voor de eerdere divisie. Want uh, gisteren zijn er alweer een aantal wedstrijden gespeeld, Albert Jan. Ja, ja, ik zou zeggen, uh, begin maar gauw. Want het is weer een gigantische. vrijdag is het trouwens niet N gespeeld. Nee, vrijdag niet. Nee. Maar uh, gisteren wel uh, Groningen, trouwens. Groningen tegen Heracles Almelo, daar werd het een 0 tegen 0. FC Groningen slaagde maar niet in op eigen veld een competitieduel te winnen. In de zevende speelronde van de eredivisie... werd het uh, zaterdagavond tegen Heracles Almelo 0-0. Dat was gezien de krachtverhouding op het veld een terechte uitslag. Beide clubs hebben nu zes punten uit zeven wedstrijden. Zowel Groningen als Heracles creëerden een handvol kansen. Na een slappe eerste helft deden de elftallen na de pauze wel aan klantenbinding. Het spel golfde toen redelijk op en neer... maar niemand bleek bij machten een aanval succesvol af te ronden. En dan de tweede wedstrijd van gisteren. ado Den Haag tegen SC Heerenveen. Daar werd het 0 tegen 3. Met de vierde overwinning op rij heeft S.C. Heerenvind zich boven in de Eredivisie gemeld. De ploeg van trainer Jurgen Streppel pakte zaterdag bij de ADO Den Haag drie punten 0 tegen 3. De Friese club kwam voorrust een tikje gelukkig op voorsprong... dankzij een eigen doelpunt van Wilfred Kanon. De naam zegt het al, hè? De kanon, <laughs> ja. Na, na mistasten van de Haagse doelman er, eh, Ernestas Sekouz... Arber Zelleri en invaller Henk Veerman beslissen de wedstrijd in de slotfase. Met 14 punten uit 7 wedstrijden staat Heerenveen voorlopig tweede... achter het ongeslagen Feyenoord, 18 uit 6... Ajax en PSV kunnen de ploeg van Streppel later op uh, zaterdag, zondag wel passeren op de ranglijst. Ja, ze kunnen beter Pietje en Henkje eten, die mensen, toch? Ja, ja dat is, dat is... Ja, Of die wedstrijd van Ajax gesproken, ge gesproken. Gisteren speelde Ajax tegen Peck Zwolle. Ja. Daar werd er flink gescoord, 5 tegen 1. Dat begint ook lekker. Hakim Ziliëk ja, ja. is nog geen maand Ajax-ziet. Maar de middenvelder is nu al onmisbaar bij de Amsterdammers. De begaafde Marokkaan leidde de ploeg van Peter Bos zaterdagavond... naar een klinkende overwinning op hekken op Peksolle 5 tegen 1. Ajax heeft door de zegen 17 punten uit zes wedstrijden... en staat nu tweede achter Feyenoord dat vandaag nog in actie komt. En dan hebben we Excelsior tegen PSV, daar werd het 1 tegen 3. PSV heeft gisteravond wat gedaan wat het moest doen op bezoek bij Excelsior. De landskampioen boekte in het Rotterdam een solide 1 tegen 3 zegen. In de slotfase, slotfase maakte Siem de Jong zijn competitiedebuut voor de Eindhovenaren. De middenvelder speelde in 2002 tijdens een oefeninterland... tussen Oranje en FC Bayern München... voor de laatste keer samen met zijn broertje Luc de Jong. In de jeugd bij de Graafschap gebeurde dat, dat vaker. En dan de laatste wedstrijd van gisteren. De Alkmaarders AZ kwam uit tegen go Eagles. Daar werd het gelijkspel 2 tegen 2. Een uur lang was er voor AZ tegen go Eagles geen veldje aan de lucht. De bloeg van trainer John van der Brom stond met 2-0 voor en was heer en meester. Maar toch gaf het de voorsprong uit handen 2 tegen 2. Dit is onnodig puntverlies want we, wat we vanavond leiden. Een uur lang slaagden we erin om super attractief te voetballen en dan krijg je de bevrijdende 2-0... en dan krijg je het gevoel dat we er al zijn. Gemakzucht, uh, jongens die denken dat het wel goed is, het is 2-0... en het, dat kan niet, al dus Van de Bron tegen Fox Sports. En dan één uh, wedstrijd vandaag inmiddels al gespeeld. De wedstrijd uh, startte vanmiddag om half 1. Ten einde is NEC tegen Willem II, niet gescoord, 0 tegen 0. Dan de wedstrijden die om half 3 zijn begonnen. De tussenstanden, FC Twente ontvangt thuis Vitesse, tussenstand 0 tegen 0. FC Utrecht tegen Sparta-Rotterdam, daar is wel gescoord, Utrecht voor met 1 tegen 0. En de klapper van de dag om kwart voor vijf... Feyenoord ontvangt in eigen huis Roda JC. We houden de wedstrijden voor je in de gaten... bij Zandvoort op zondag. Lekker blijven luisteren naar je eigen... enige echte lokale radio ZFM. Echt een plaatje uit de oude disco tijd. Deze van de dames van Sister Sledge en Thinking of You. 13 minuten voor drie uur geworden. CFM 24 uur per dag radio. Je kan ook meekijken trouwens in de studio via www.cfm-live.nl. Of voor informatie over Zandvoort en de regio... ga je naar onze website. Beleef het ritme van Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl En uiteraard kan je ook live, live luisteren naar CFM via onze website www.zfmzandvoort.nl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 Dat was de single van Shawn Mendes. En Treat You Better. Ja, afgelopen week kwam het in het nieuws. We krijgen een nieuwe directeur op het circuitpark Zandvoort. En wel een nieuwe algemeen directeur. Roland Kleve is onlangs benoemd tot algemeen directeur van het circuitpark Zandvoort. Kleve zet deze stap na een carrière van ruim 25 jaar in de vrije tijdsindustrie. Hij was vanaf 2010 managing director van attractiepark Bobbejaanland in België... Daarvoor werkt hij onder meer als directielid bij Disneyland Parijs. Mede-eigenaar van het circuit, Bernard van Oranje... is zeer verheugd over de komst van Roland Kleven. Roland heeft de ervaring en de ambitie die wij zoeken... nu we met het circuitpark een nieuwe fase ingaan. Hij weet wat er voor nodig is om onze bezoekers... een geweldige ervaring te geven. Er zijn volop kansen en mogelijkheden op en rond het circuit in Zandvoort. We hebben nu al een mooie evenementen... maar we willen in de toekomst nog meer focus aanbrengen... Zodat, er, uh, zo, zodat al allemaal echt voor het hele gezin een uitje zullen zijn. Ook als het terrein voor het organiseren van events... zijn er volop mogelijkheden. Van Oranje, we merken dat de autosport volop in de belangstelling staat... met onze held Max Verstappen. De belangstelling voor het circuit is groter dan ooit. Dus voor Roland en voor ons allemaal... ligt er een enorme uitdaging die we graag oppakken. Na zijn studie Commerciële Economie aan de Hogeschool Eindhoven... startte Roland zijn carrière in de Verenigde Staten... gevolgd door Frankrijk, Duitsland en België. In 2009 besloot hij terug te keren naar Nederland. Hospitality en klantbeleving zijn altijd zijn passie. Dus uh, ik wens Roland Kleven en de Zijnen... veel succes met deze nieuwe fase voor het circuitpark Zandvoort. Een multifunctioneel circuit. Een multifunctioneel circuit. Dus er zal uh, van alles op ons afkomen. Oh, hartstikke mooi. We houden het in de gaten. Hier hey, is Bakchat Lafank. Staring out of my window, thinking about tomorrow, wishing things were clear. No need to rush, I ain't gonna worry. Any moment while sorrow.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 Ja, de MotoGP, die hebben we zojuist bekeken, albert -Jan. Ja, klopt. Het was een uh, spannende uh, wedstrijd. En met name de twee, uh, de, de strijd tussen, uh, de MotoGP tussen uh, Marques en Rossi. Lange tijd uh, reden die twee uh, voorop, maar de Rossi had te veel van zijn banden gevergd. Dus hij moest op een gegeven moment zelfs ook Lorenzo zijn teammaatje voor laten gaan. Dus de eindstand van de MotoGP van vandaag is Marquez op 1, Lorenzo op 2 en Rossi op 3. Marquez leidt in het wereldkampioenschap uh, ruim voor Rossi. En tot zover het MotoGP-nieuws bij CMW. Zodra ik u 2 en 3 alweer, dankjewel. Ja, ja, ja. Helemaal goed. Met uiteraard heel veel gezellige muziek. En informatie voor Zandvoort en de regio. Graag tot zometeen na drie uur.